2 uur. Het NOS-journaal. Onno Duivenay de Wit. Minister Schippers wil dat het rookverbod in de Horeca intensief wordt gehandhaafd. Volgens cijfers van de Voedsel- en Warenautoriteit wordt in ongeveer de helft van de cafés en discotheken weer gerookt. En de Tweede Kamer maakt zich daar zorgen over. Schippers schrijft aan de Kamer dat ze alles in het werk zal stellen om via bestuurlijke weg de Horeca rookvrij te krijgen. In de praktijk gebeurt dat via het opleggen van boetes door de VWA. Daarbij geldt wel een uitzondering voor kleine cafés zonder personeel. Daar mag wel worden gerookt. Schippers ziet weinig in handhaving via het strafrecht. Het levert de politie veel werk op, het is duur... en roept weerstand op bij de horeca, schrijft de minister. Een kamerdebat over de bezuiniging op het hoger onderwijs... is korte tijd onderbroken door protesten van studenten. Plaatsvervangend voorzitter Van der Veen liet de publieke tribune ontruimen... toen studenten een deel van hun kleren uittrokken. Dan geef ik het woord aan de staatssecretaris. Dank u voorzitter. En dank de Kamer voor uh, haar inbreng in... Oh, het ziet, ziet er wel charmant uit overigens, maar... Ik wil graag stilte op de publieke tribune. Wilt u gaan zitten? Nee, het toch even. Wel... Dan schors ik de vergadering. Na een paar minuten ging het debat verder. De studenten vinden dat de kwaliteit van het onderwijs achteruit gaat door de bezuinigingen. En ze zijn het ook niet eens met de plannen om langstudeerders meer collegegeld te laten betalen.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 Goedemiddag, fijn dat u luistert naar Dit is de Dag. We gaan eerst naar een geluid luisteren waar twee gasten van vanmiddag een duidelijke mening over hebben. Hoe lang zit je alvast? Sinds 2007 tot nu. En wat heb je gedaan? Nou, wat weet ik niet, zeg jij is. Ja, Grote ophef gisteren en ook vandaag nog over Brandon, een 18-jarige gehandicapte jongen die in een huis van Serenlo in Ermelo woont. Uit uitzendingen van Dit is de Dag en uitgesproken EO bleek dat hij al bijna drie jaar permanent wordt vastgeketend aan een muur en niet of nauwelijks buiten is geweest. Ja, gisteren meldden zich, zich twee deskundigen met een alternatieve behandelmethode. En zij zijn nu bij ons te gast. Goedemiddag, Appelen. U bent uh, orthopedagoog en bood Serolo uh, gisteren telefonisch aan over een andere aanpak uh, te komen praten. Heeft dat gesprek al plaatsgevonden? Er is een contact geweest tussen mij en Serolo op, uh, op uitnodiging van Cerelo. Ja. En en wij, maken, wij maken binnenkort dan ook een, een werkcontact. Precies, ja. u heeft even telefonisch contact gehad... Ja. en afgesproken dat u uh, daar binnenkort langs gaat. Ja, ja. Thijs Bezems, u bent psychotherapeut... en u reageerde gisteren per mail op onze radio-uitzending. Schrok u van wat u hoorde in die uitzending? Niet zo erg. We zijn het gewend dat dat soort dingen voorkomen. Alleen dat het zo lang duurt, dat was uh, uitzonderlijk. Maar het is meer dat het onbekend is dat er veel aan te doen is... Het is jammer dat het zo is, want er zijn veel mogelijkheden om deze mensen te behandelen. Die gaan we zo bespreken. Ook de gast is ethicus Theo Boer. Theo, hartelijk, hartelijk welkom. Fijn dat je er bent. Heb je al een oordeel gevormd over de kwestie, Brandon? Um, de, de neiging is om te denken dat hier, uh, hier uh, geldgebrek en onkunde een reden is... waarom dit zo'n ellendige situatie is. Maar ik ben heel benieuwd naar de, het commentaar van de twee deskundigen. Je zegt geldgebrek en onkunde. Ja, ik denk dat het ten deel onkunde is bij de directe behandelende mensen. Ik bedoel, het is een, een bedreigende situatie natuurlijk voor verzorgenden... als iemand uh, redelijk regelmatig agressief is. Maar dat kan ook een deel onkunde zijn. En ook een hartelijk welkom aan priester Antoine Baudaar... samensteller van een glossie die morgen verschijnt. Meneer Baudaar, waarom zou ik er goed aan doen om de glossie aan te schaffen? Om de vrolijkheid en de vreugde van het katholieke geloof uh, beter te leren kennen. Want die staan in het tijdstip. Ja, de benadering is inderdaad om de schoonheid van het katholieke geloof eens te benadrukken. Dichter bij de dag is vandaag Vrouwtje van de Ploeg. En na haar poëtische samenvatting van deze talkshow... luisteren we tegen drie uur. meediscussiëren kan via Twitter. Gebruik dan in uw tweet de hashtag DIDD. En heeft u een vraag of opmerking... die kunt u het best achterlaten op onze website ditistedag.nu. Ja, we praten verder over de kwestie Brandon... de 18-jarige gehandicapte jongen... die al bijna drie jaar vast zit in de instelling Serenlo in Ermelo... en dan ook echt vast. Uh, twee deskundigen zijn hier uh, om daarover te praten. Ad u bent uh, orthopedagoog. Bent u al lang werkzaam als orthopedagoog? Ja, ik ben zo ongeveer een 3, 24 jaar werkzaam als orthopedagoog. Ja, en heeft u veel ervaring met mensen zoals Brandon... die met meerdere handicaps tegelijkertijd ja, in de maken hebben? de afgelopen 20 jaar heb ik uh, denk ik, zo'n 30, 40 van dit soort situaties... Uh, uh, ben ik bij betrokken geweest. En uh, in een, een heel aantal gevallen ook aanmerkelijke uh, verbetering kunnen... kunnen ja. Maken, samen met de mensen die uh, in de uitvoering uh, gesterkt moeten worden... om naar, naar andere gedachten te komen... in de omgang en begeleiding van dit soort mensen. Ja, hij, Brandon is uh, autistisch, agressief... en heeft ook nog allerlei andere psychische stoornissen. Kunt u zich voorstellen dat een instelling als Seren ervoor heeft gekozen om hem op deze manier te behandelen? Uh, ik vraag me af of je zou kunnen zeggen dat dit een keuze is... en of. Of dit ook een behandeling is. Uh, wat ik zie, en ik ga er niet zo uh, heel diep op in, want uh, ik ken de feitelijke casus, ken ik niet. Ik ben daar gisteren bij, uh, bij betrokken geraakt op uw uitnodiging. Maar wat ik zie is dat uh, en dat herken ik uit, uit meerdere casuïstiek. Uh, aan de ene kant uh, zie je veel risico risico op uh, agressief gedrag. Zowel richting, misschien wel richting zichzelf, maar ook richting de directe omgeving. Als je naar de videoopname uh, kijkt, dan zie je bijvoorbeeld dat de muren helemaal kaal getrokken zijn. Het grootste risico gaat natuurlijk over de fysieke agressie richting zijn uh, begeleiders. Ja. Je ziet ook in, in, in, uh, uh, in de opname die ik tot nu toe gezien heb... dat uh, het beleid rondom deze meneer gestoeld is op risicomeiding... Dat herken ik ook, want we hebben het natuurlijk wel over mensen die uh, ook daadwerkelijk risicovol kunnen zijn voor een omgeving. Ja, okay. Dat is de ene kant van de zaak, dat snap ik ook. De andere kant van de zaak is dat wij als uh, medewerkers in zorginstellingen uh, de opdracht hebben vanuit de samenleving om menswaardige zorg te leveren. En dit is geen menswaardige zorg. Dus. Um, nou, ik, daar durf ik nog niet zoveel over te zeggen, want ik wil daar... Bent u nou zo voorzichtig omdat u nu ook betrokken bent bij deze casus? Nee, nee, nee. Oh. nee. Ik kijk er eigenlijk als, als gedragskundige naar. Want ik weet uit ervaring dat dit soort, een soort processen... Uh, een verstrengeling is van allerlei factoren. Meneer Boer gaf daar net ook al een opmerking over. Dit heeft te maken met visie. Dit heeft te maken met deskundigheid van de uitvoerend medewerkers. Dit maar maar heeft de, de vraag maken was of het nog menswaardig was. Daar kan je toch wel een orde over hebben? Um, als je naar sec de beelden kijkt, dan, dan kan je daar een vraag bij stellen. Okay. Uh, of dat menswaardig ja. is. Meneer Bezems, u reageert. En ik wil er zo nog wel wat over zeggen. Ja, dat mag. Maar ja. even naar, naar, naar uw collega die naast u zit. Meneer Bezems, een psychotherapeut, u reageerde gisteren ook op de uitzending. U zegt, er is een andere behandelmethode mogelijk. En uh, daar heb ik ook al 30 jaar ervaring mee. Dus u spreekt echt uit ervaring. Wat voor methode gebruikt u voor mensen met een stoornis zoals Brandon? We hebben een methode ontwikkeld in ons instituut, opleidingsinstituut voor psychotherapeuten... Het probleem voor Nederland is dat we dat in Duitsland en Oostenrijk gedaan hebben tot nu toe. In heel veel instellingen. De basis van de methode, de methode is BEN, Basic Experience Network. Wat uitgaat van het gegeven dat al deze mensen een tekort aan basiservaringen hebben. Want eh, iedereen heeft in zijn leven een aantal basiservaringen. Waarbij je een gevoel van geborgenheid en veiligheid krijgt. Geestelijke gehandicapten of verstandelijke gehandicapten... daar gaat alles wat langzamer in de verwerking van de verstandelijke dingen... maar natuurlijk ook in de verwerking van de emotionele dingen. Dus als een verstandelijke gehandicapte misschien tien jaar nodig heeft... om te begrijpen dat één plus één twee is... dan heeft hij waarschijnlijk ook zo lang nodig... om te begrijpen wat veiligheid en geborgenheid is. Dus zij moeten de dingen die met kleine kinderen gebeuren... veel langer krijgen als... Gewone kinderen. En dat betekent concreet? Hoe ziet zo'n therapie concreet er dan uit? Concreet betekent dat wij die ervaringen die kleine kinderen krijgen... omgebouwd hebben, ontwikkeld hebben... zodat die met volwassenen gedaan kunnen worden. Ook met alle leeftijden. Wekelijks één uur, één therapeut met één gehandicapte. En die doet dan een aantal voorgeschreven oefeningen... die in dat uur gedaan worden. Waarbij teruggegaan wordt naar de basale situatie. Dus het kind of de gehandicapte zit in de schoot van de therapeut... Hij maakt daarbij. Letterlijk? Letterlijk. Op schoot? Dus nee, de therapeut zit op de grond, rug mm. tegen de muur, op een deken. De gehandicapte zit vorm tussen de benen met de rug tegen de borst. Mm. Dan maken wij kringen met de armen. Die beweging is wel belangrijk, maar het allerbelangrijkste... is dat nestgevoel dat hij krijgt, die geborgenheid. Want, kijk, af naar Brandon toe gaan dan lijkt alle behandelingen op gericht te reageren op zijn agressieve gedrag. Ja, dat zei hij ook al. En wij zeggen, je moet teruggaan. Je moet niet kijken wat wij willen. Wij willen de agressieve gedrag niet. Nee. Je moet teruggaan, wat heeft hij nodig? En wat leer je aan? Maar het, het, het, klinkt, het klinkt mij een beetje vaag in de oren... maar goed, dat zal aan mij liggen. Helpt het? Dat is vooral de belangrijkste ja, vraag. Ja, wij hebben daar onderzoek naar gedaan. Uitgebreid onderzoek met 250 gehandicapten en 250 controlegroep. Anderhalf jaar lang gevolgd. En het blijkt dat de ontwikkelingen, en die ontwikkelingen zijn veelzijdig... in spraak en beweging en gedrag en contact... dat de ontwikkeling van de controlegroep 3% is van de ontwikkeling van de therapiegroep. Hm. Dus dat zou ook betekenen dat zo'n jongen als Brandon uiteindelijk door zo'n therapie... ook weer op een ander niveau zou kunnen functioneren dan hij nu doet... en dus niet meer vastgebonden wordt. Volledig te zeker. Ja? En, en het kan ook bij mannen van 18? Want We hebben het dat gedaan met kinderen van een half jaar tot de oudste was 84. Dus dat is zo. Dat was vrij laat. Theo Boer? Ja, mag ik een kritische vraag stellen? Met alle bewondering die ik wel voor uw hoop heb en zo. Maar u hebt, er, u hebt toch het medische dossier van Brenner niet ingezien? Dus u, u hebt het over deze mensen en mensen met een verstandelijke beperking. Maar u, u gaat er gewoon vanuit dat ze een algemeen met elkaar vergelijkbaar beeld hebben. En daar kunt u dan een oplossing voor geven. De maar basis is dat voor niet wat gaat. De basis voor al deze mensen. Ik praat natuurlijk niet over één geval. We hebben meer dan 3000 mensen behandeld. En al die 3000 mensen laten een bepaalde eenvormigheid aan problematiek zien. Het gedrag is verschillend. Maar de basis van het gedrag, waardoor het gedrag gestoord wordt... heeft een eenvormigheid. Die is bij al die mensen soortgelijk. Natuurlijk hebben we het directe gedrag van hem niet gezien. De casuïstiek niet bekeken. Maar toch, als ik die jongen zie, hoe hij zich gedraagt... dan kun je daaruit al vaststellen wat hij nodig heeft en wat er met hem te doen is... Of het effect zo zal zijn zoals het bij alle anderen is... dat kan ik natuurlijk niet van tevoren zeggen. En waarom heeft u dat tot nu toe alleen in Duitsland en Oostenrijk was dus, geloof ik, gedaan... en niet gewoon hier in Nederland, waar u woont? Uh, wij werden zoveel gevraagd in het buitenland... en hadden een instituut met 60 Duitse specialisten... en konden niet tegelijkertijd in Nederland ook een instituut beginnen. Hm. Nu zijn we aan het teruggaan in Duitsland, bij 64, dus dat hoeft niet meer zo nodig. En toen dachten we, we publiceren minstens de resultaten in Nederland... Vandaar dat we ons boek geschreven hebben, kwart over twee, maar ik wil niet. Waarin de methode en het onderzoek beschreven is om mee te delen... er is nog zoveel hoop voor deze mensen en er zijn zoveel mogelijkheden. Ja, ja. Meneer Pelen lijkt uw methode op die van meneer Bezems? Nou, waar je goed naar moet kijken is uiteindelijk het begrip. Dat moet je, vind ik, als gedragskundige onderzoeken... waarom reageert deze man met angst maar ook met agressie op zijn omgeving. Dat is, dat is de bron. En dan ga ik wel mee met meneer Bezemers. Bezems. Hè? Uh, dan ga ik wel mee, want veel van de problemen... Uh, hangen samen met problemen in het ontwikkelen van een veilige gehechtheid. Dat je je ook daadwerkelijk veilig kan voelen bij mensen. En uh, de verwerking van, uh, ik noem het maar allerlei vormen van sensorische informatie. Uh, dat is belangrijk. En... Uh, ik probeer altijd, want ik ben een gedragskundige... Uh, uiteindelijk moeten wij de begeleiders sterken... Met inzichten en ideeën en methodieken. Ja. Want stel, u Op, wordt gebeld door een instelling die ja. iemand als Brandon ja. heeft. in de instelling zegt: ja, wij komen er niet meer uit. Wat, wat, wat, gaat, wat gaat u dan doen? Wat is dan, dan uw behandelplan? Dan ga ik toch eerst onderzoek verrichten. Want uh, gedragsproblemen, dat is het topje van de ijsberg. En die kunnen veel verschillende oorzaken hebben. Uh, laat ik alleen al noemen: uh, de combinatie van uh, een ernstige verstandelijke beperking en een hechtingstoornis. of de combinatie van autisme en een uh, verstandelijke beperking. Dat is, daar zijn toch wel andere uh, uh, beelden in gedrag bij te zien... en ook wel andere uh, begeleidings- en ondersteuningsmethodieken. Je hm. dus, moet uh, eerst weten wat voor vlees je kijkt. ga ik vanuit mijn gedragswetenschappelijke achtergrond... onderzoek verrichten naar... A, wat is er bij deze persoon te vinden? B, want dat vind ik ook een belangrijk aspect. De diagnostiek van de omgang. Hoe ziet die omgang tussen begeleiders, ouders en deze persoon? cliënt eruit. Ja. En vervolgens... en dan, dan raak ik nog een punt... Um, en dan ga ik ook al mee... met uh, meneer Boer... hoe heeft de organisatie... zijn zorgverlening georganiseerd? Hm. Want dat zijn allemaal... invloedsvelden die uiteindelijk... terechtkomen op het niveau van... hoe kan de begeleider... En hoe, hoe is die ondersteund om die zeer ingewikkelde begeleiding te verrichten? Laten we even luisteren naar, uh, naar, naar die organisatie, naar uh, Cerelo. Uh, Frank van der Linden, die is regiomanager manager bij Serelo. Als een cliënt op deze manier beperkt wordt in zijn vrijheid... is er sprake van objectief vastgesteld gevaar. En dat is dus aan de orde. En objectief vastgesteld, daarmee bedoel ik... dat er dus een extern advies is uitgebracht aan de rechter... rechter beoordeling heeft gemaakt. Hier is sprake van reëel gevaar. Meneer Bezems, kan dat ook gerechtvaardigd zijn, dat verzorgenden bang zijn voor een cliënt? Ja, en dat is ook wel wat meneer Boer net zei. Het hoofdprobleem is waarschijnlijk geld en ontbrekende deskundigheid. Want wanneer word je bang? Als je niet weet hoe je erop moet reageren. En het ontbreekt heel veel medewerkers in hun mogelijkheden om te reageren op agressieve cliënten. Maar heeft dat te maken met dat mensen met te weinig zijn? Dat er te weinig geld is voor opleiding? Er zijn er te weinig en er is te weinig geld voor opleiding. En de opleiding wat wij zien gaat de opleiding naar het middenkader, psychologen en therapeuten. En weinig naar de mensen die direct in de groep werken. En wat wij doen is wij nemen de mensen die in de groep werken, die met de gehandicapten werken. En die brengen we zoveel kennis bij over waar dit gedrag vandaan komt. Hoe ontstaat agressiviteit? Wat hebben ze nodig om volgende agressiviteit te voorkomen? Dat heeft heel veel te maken met pijn die ze ervaren... die wij niet herkennen. Hm. We hebben het gehad. We, we werken op een, een deken. Hè. We werken in een groep. Altijd vijf gehandicapten met vijf begeleiders tegelijkertijd. En een van die andere gehandicapten... ze dus zit natuurlijk niet allemaal rustig... dus de een loopt er door de zaal... loopt op de deken van een andere. Dan reageert die gehandicapte niet op. Een uur later trekt hij de haren uit zijn hoofd. Ja, heeft dat ermee te maken? Zeer waarschijnlijk ja. wel, maar die reactie is veel later. Ja, dus u zegt, mensen moeten leren daarmee om te gaan. Is dat haalbaar in de zorg, zoals wij die georganiseerd hebben in Nederland... en in het geld wat wij beschikbaar hebben voor zorg? Kunnen mensen op zo'n manier opgeleid worden? Is dat nog betaalbaar, En eh, zodat ze de zorg kunnen verlenen... die mensen wel nodig hebben? Ik denk het wel. Onze therapie is één uur per week. Dat klinkt als en niet vrij. duur als ik zo naar u <laughs> kijk. Althans, op die toon zegt u het. Nee, dat, wij leren de mensen die in de opleiding werken, die in de inrichting werken. Die leren we hoe ze het kunnen doen. En ja. zij kunnen dat doen in een groep die geleid wordt door een van ons. Okay. Dat er geen maar geld ben, is, dat in, kan in ik een me niet voorstellen. Maar dat. Dat, dat, dat kennis, je zou zeggen, bij zo'n instelling zit de, de meest uh, parate kennis die er is op dit gebied in het land. Zou het toch raar zijn dat daar de kennis niet is? Het probleem van de Nederlandse kennis in de gehandicaptenzorg is dat die zeer behavioristisch is. Dus wij moet zijn we even zeker gericht op het gedrag, de gedragsstoringen en hoe je de gedragsstoringen moet verhelpen. Hm. Maar weinig op het niveau van hoe ontstaat een gevoel van identiteit en hoe ontstaat een gevoel van autonomie. Maar mag ik dan nog even stelboer gooien? Want ja. u, u bent dus uh, psychotherapeut en uw collega is orthopedagoog. Maar de medische discipline, waar blijft die hier? Want het uh, is, is, is een, een hele domme opmerking als ik zeg... dat sommig agressief gedrag gewoon met medicatie is te voorkomen... en dat het probleem dan weg is. Of is dat vloeken in de Dat de is niet zo dom. Dat gebeurt bij een aantal ook. Het probleem is alleen bij mensen als Brenden dat daar de medicijnen niet werken. En wat we oh, heel dit al? zien... Nee, dat is even een vraag. Weet u, ik vroeg nee, net of u de status hebt gezien. Nee, nee, die status heb ik niet gezien. Dus ik weet over het geval niks. Maar ik neem aan dat alles geprobeerd is. Dat zegt, okay. dat zegt de leider. Dus, dus ik neem aan dat ook medicatie geprobeerd is. Het probleem van agressief dempende middelen is dat die meestal acuut werken. Maar dit is geen acuut probleem. Dit is een probleem op lange termijn. En dan blijkt heel dikwijls dat die... Medicatie niet voldoende. is. En dat het probleem telkens weer terugkomt. En dat het een structureel probleem is. Of dat iemand voortdurend suf is. Zij? Of dat iemand voortdurend suf is, bijvoorbeeld. Dat nou, zou het gevolg uh, kunnen zijn. Ja. Waar, waar ik als gedragskundige en, en met mij. Beheer Juristisch uh, bent u, geloof ik dan. Nee, nee nee, nee, al? nee, nee. nee. nee uh, wij werken vaak in dilemma's. Natuurlijk is er medicatie beschikbaar voor uh, optredende angsten en optredende agressie tegelijkertijd is het dilemma... als je daar uh, cliënten te lang en te veel van geeft... dan gaan er allerlei andere effecten in het gedrag ontstaan. Dus je bent constant aan het zoeken naar... wat is nou de goede mix tussen enerzijds begeleiding... Be waar nodig behandeling... En anderzijds, uh, hoe kan medicamenteuze ondersteuning... en zo bedoel ik het ook echt, daar een rol in spelen? Ga niet bedenken dat medicijnen je daarin het, uh, het, het licht te doen zien. Hm. Maar het een staat het andere niet in de weg. En in die zin moeten we ook zo multidisciplinair werken. Ja. Uh, aan U, vraagstukken met, ja. met mensen met verstandelijke beperking... en ernstig probleemgedrag. Kan je dat alleen doen als je met verschillende... Disciplines onderzoek verricht. U werkt ook voor de Centra voor Consultatie en Expertise. En de directeur van CRLO zei uh, dat zijn uh, behandelplan, in het geval van Brandon, ook getoetst wordt door deze organisatie. Hoe, hoe zit dat? Ik uh, werk niet voor het uh, Centrum voor Consultatie oh, en Expertise. U adviseert? Ik heb, ik heb een eigen praktijk. Okay. Um, ik, uh, ik ken de, de, de organisatie heel goed. En u moet u zich voorstellen dat uh, er zijn veel deskundigen. Uh, op dit gebied. En die worden eigenlijk allemaal in kleine teampjes ingezet. Dus er is niet zoiets als een centrum waar je naartoe gaan, uh, kan gaan met een cliënt. Nee, consulenten worden ter plekke ingezet op vraag van de instelling. En gaan dan aan, uh, via onderzoek en advies gaan ze kijken of... Uh, er uh, verbetering te ja, bouwen is. Maar zo'n organisatie als Serenlo is een hele grote organisatie. Ja. Daar zou je toch denken, wat hij is net ook al zei... dat de expertise daar wel bij in huis is. Dat ze in ieder geval de kennis moeten hebben om mensen te kunnen behandelen. Uh, ja, en misschien zien we dan ook een probleem van schaalgrootte. Ik weet ook dat uh, Serenlo uh, landelijk opereert. Uh, van bedem Den Helder naar Noordwijk en Monster en Hermelo. Uh, hm. uh, dus Dat zou is, nog het kunnen, is, maar het is, in is, dit het geval heeft ook de inspectie gezegd... er is hier niks aan de hand. Er, is hier niks niks, er gebeurt hier niks wat niet deugt. Maar de vraag is hoe... Die nee, reageren? We hebben bijvoorbeeld ons boek twee jaar geleden... naar inspectie en naar in loo en naar andere instellingen gestuurd... en ze reageren niet eens. Ja, maar er komt dat zoveel het... post binnen, meneer dat ja Dat begrijp hè? ik ook wel, maar ik schrijf het duidelijk bij... want toen was ook weer een probleem met de autistenbehandeling... dat er wel degelijk mogelijkheden zijn om deze mensen een menswaardiger bestaan te geven. Hm. Hun levenskwaliteit een stuk te verhogen. En ik denk niet dat er nieuwsgierigheid in veel instellingen aanwezig is... om te kijken of er andere mogelijkheden zijn. Is dat zo, meneer Peelen? Uiteindelijk kom je natuurlijk terecht op het niveau van uh, cliënten die in een woning verblijven... En als je kijkt naar hoe de zorg georganiseerd is... Dan, dan, dan zijn daar een aantal begeleiders meestal gesteund... door een arts en een gedragskundige... Uh, om uiteindelijk die ingewikkelde begeleiding vorm te geven. Dus ja, uh, het is, uh, je loopt ook het risico dat, dat je in een soort... Uh, Kleine omgeving terecht ja, komt. Ja, dus en... met te weinig, te weinig input van buitenaf. Theo, jij helpt dat? Ja, nog ja dat is het fascinerende van die inspectie, dat wij die allemaal wel vertrouwen. Aan de andere kant, we hebben natuurlijk dat geval gehad van uh, Jolande Venema in uh, 1988, een heel bekende casus uit de gehandicaptenzorg. Dat, dat kwam pas aan de orde hè, toen daar foto's in de Leeuwarden-Corent werden geplaatst en toen kwam het vervolgens bij Nova terecht, terwijl de inspectie het ook allemaal in orde had bevonden. Dus kennelijk. Uh... En voor de jonge luisteraars: dat was ook een gehandicapte vrouw die naakt ja. vastgebonden was in haar instelling? Ja. Die zat in een Zweedse uh, uh, band, zo heet dat, naakt vastgebonden. Uh, en die heeft. daarna is daar zowel geld overgemaakt naar die instelling zelf... als dat er zogenaamde consulententeams zijn opgezet... die, die dan soortgelijke gevallen moeten gaan bijstaan. Maar dan heb je dus toch een klokkenluidersfunctie. En die inspectie die blijkt dan toch een verkokerde visie te hebben. Ja, ja, het is af, het probleem is dat men mee. accepteert dat dit kennelijk kan... Als we niks anders weten, dan zoeken we geen andere mogelijkheden, dan moeten we ze maar vastbinden. Nou ja, en daar wordt, ligt het, het probleem, het, het, dat wordt we dat als zodanig al accepteren. Ja, maar er werd gezegd, of er wordt gezegd, is het de allerlaatste mogelijkheid die we hebben. We hebben gewoon geen en dat andere klopt mogelijkheden. Dus niet. En nu zegt dat het kan dan niet. goed. Stelden wij daar dan geroepen, dan beginnen we direct met hen, met die Brenden, onmiddellijk dezelfde dag nog die activiteit. We kunnen onmiddellijk beginnen en de medewerkers kunnen direct leren. Hoe ze anders met hem om kunnen. En, en hoeveel... ik, denk, ik denk dat daar een van de problemen is. Uh, natuurlijk kan je op korte termijn je resultaat maken. Dat kan. Ook bij Brendan. Zegt u dat bij... nu tegen meneer Bezems? Ja. Nee, nee, we werken uh, niet op korte termijn. Uh, wat het U begint vandaag, zei u wikkelt, net. Het, dat denk, is heel korte termijn, het hoor. werkt. Op lange termijn. Denk, ja, meneer Velen, ik, ik denk. Uh, Nadat je zeg maar die succesjes, die beginsuccessen neer hebt gezet, dan kom je voor een heel ander vraagstuk. En dat noem ik borging. Want deze mensen zijn levenslang afhankelijk van zorgverleners. De zorgverleners zal je ook levenslang moeten steunen met kennis en inzicht en coaching. En om op spoor ja. te blijven. Is dat betaalbaar? Dat is, uh, uh, dat is een dure kwestie. Ja, dus dat betekent dat we meer geld voor de gezondheidszorg uit moeten gaan trekken. Dat is een dure kwestie. En ik, ik denk altijd maar, stel je voor dat mijn zoon of dochter afhankelijk zou zijn van dit soort vormen van hulpverlening. Dan kan ik daar best bezorgd over zijn. Ja. Want ik weet ook, en, en ik denk u ook niet, uh, waar het naartoe gaat lopen in de komende jaren in de gezondheidszorg. Ik werk zelf 30 jaar in, in de gehandicaptenzorg. En als ik kijk wat 30 jaar uh, aan financieel bezuinigen ook op de werkvloer gedaan heeft, dat vind ik indrukwekkend. Maar zegt u dan dat een situatie zoals die van Brandon... ook het gevolg is van bezuinigingen op de gezondheidszorg? Dat zou een factor kunnen zijn. Ja, is dat ja, ook uw ervaring, bezig? Ja. Ja. De politiek bemoeit zich er nu mee, uh, in grote getalen... na de uitzendingen van gisteren. Uh, vanmiddag zelfs om, over een uur. Om half vier is er een spoeddebat in de Kamer. Uh, meneer Bezems, wat verwacht u daarvan? Ja, niet zo erg veel. Kijk, ik vond het domste wat het eh, PvdA-Kamerlid gisteren zei dat eh, Brenden onmiddellijk los moet. Daar is Brenden niet mee geholpen en de instelling ook niet. Hm. Want ook al zouden we hem vandaag losmaken, dan weet de jongen helemaal niet wat hij kan doen, welke mogelijkheden die heeft en hoe hij zijn gedrag moet ontwikkelen. Dus ook. Het korte succesje, wat mijn buurman net zei, daar zijn wij helemaal niet op gericht. Want we zien, als we met Brendan morgen zouden beginnen... zien we waarschijnlijk de eerste acht, negen maanden geen ontwikkeling. Mm. Oké, okay, dus in die acht, negen maanden zal hij ook vast moeten blijven zitten? Dat zou heel goed kunnen. En, ja. en, en hoe snel kan je... Want we moeten we... eerst we... nieuw gedrag leren. Ja. En neuropsychologische onderzoeken wijzen aan dat nieuw gedrag... Dat hersenen werkelijk nieuwe structuren kunnen ontwikkelen. Maar dat vraagt tijd. En hoeveel tijd heeft u nodig? Anderhalf jaar. En u zegt in anderhalf jaar kan ik van Brendan een ander mens maken... die niet meer zo hoeft te leven? Niet meer zoveel vast als nu. Ik weet niet hoe snel het werkt. Nee. Maar duidelijk dat... Want het punt is... Het gaat niet alleen maar om het geven van die veiligheid. Dat is de basis. En met die veiligheid krijgt hij ook de mogelijkheid om nieuwe gedragsmogelijkheden te ontwikkelen. Dus we praten veel over zijn gevoelens. Hij mag ze uitdrukken zoals hij wil. Dat is een groot probleem bij verstandelijk gehandicapten... want die uit hun gevoelens, meestal zo zoals wij het niet willen hebben. Nee, ik ga nog even naar de politiek verder. Meneer Pelen, wat verwacht u? Ik hoor net meneer Bezem zeggen, niet reageren zoals de Partij van de Arbeid... maar wat al wel. Het is heel makkelijk om daar een uh, hard en scherp oordeel aan te geven... in de actualiteit... Tegelijkertijd is het natuurlijk ook uh, het gevolg van allerlei pol politieke keuzes... Dat, dat er een bepaalde hoeveelheid geld beschikbaar is van, voor allerlei vormen van gezondheidszorg. En ik denk dat daar ook een structureler probleem zit. Mm. Natuurlijk snap ik politici die zeggen van dit moet niet, dit mag niet. En daar zit ook nog een, een soort ethisch sausje overheen. Ja, dat vind ik wel ingewikkeld. Maar u, u schiet daar ik... niet zoveel mee op, zeg. want zijn er veel mensen zoals Brandon... Voor ik de denk, uh, daar is ook wel onderzoek naar gedaan... maar ik denk ook in de huidige situatie... en da daar kunnen uh, ook de, de, de zorgkantoren en zorgverzekeraars van alles over zeggen... Uh, voor mensen als Brendan is er een, uh, boven de normale toeslagen die zij krijgen... Uh, ook nog een extreem toeslag in het leven geroepen. En ik zie in de loop van de afgelopen uh, paar jaar... dat ook daarin wel weer bezuinigd gaat worden. Ja, ja. Dus, maar ja, hoeveel mensen zijn er, denkt u, die in zo'n situatie zitten? Uh, ik heb gisteren gezegd uh, uh, tientallen. Ja, die liefde. in dit soort situaties, ja. waarin fixatie plaatsvindt... waarin, uh, en dat vind ik wel een belangrijk punt om te melden... waarin je zowel bij begeleiders, maar ook bij cliënten en de betrokken families... eigenlijk een probleem ziet met het perspectief en het welzijn. Ja. Dat zijn er een heleboel, meneer ja. Wezems. Verwacht u nu na deze kortstondige aandacht voor Brandon... dat er iets verandert in de situatie van deze mensen? Voor Brandon waarschijnlijk wel, want daar is iedereen op gericht. Maar ik vind het probleem veel groter, want het is ook veel groter dan die twintig. Want er zijn honderden die per dag eventjes geïsoleerd worden... Hm. En even, dat noemen ze dan netjes een time-out... maar dat betekent gewoon apart, gezet, gestraft... want jij gedraagt je niet zoals wij willen. Hm. Of wij hebben niet de alternatieven om op jouw gedrag... deskundig te kunnen reageren. En ik vind dat probleem veel groter nog... dan alleen maar dat van Brenden. Van Brenden is schrijnend, maar ook dat van die honderden anderen... die zo dikwijls gestraft worden voor hun niet maatschappelijk aangepaste gedrag. Nee, is Kijk, in wij, die zin wil gaan, ik daarop aanvullen. Heel kort. Je, kan, je kan het probleemgedrag oplossen maar het gaat in wezen over bestaanskwaliteit. Wat maakt het de moeite waard om uit je bed te komen? Wat en... gebeurt er in jouw dag? Wat is daar leuk aan? He? Wij gaan allemaal naar ons werk toe... omdat we er een ambitie en energie in kwijt kunnen ja. raken. Ik denk dat dat ook een hoofdlijn zou moeten zijn... bij mensen met verstandelijke beperkingen. En de vraag is of de politiek de levenskwaliteit van deze mensen wil verhogen. Tot okay. nu toe wil de politiek alleen maar verzorgen. Die okay. vraag die zal straks misschien wel aan de komen in het debat. We gaan naar het nieuws van half drie. En daarna praten we aan deze tafel door met orthopedagoog Ad Pele... psychotherapeut Thijs Bezems, priester Antoine Baudard. Uh, hij heeft een, de tijdschrift gemaakt. Uh, en ook te gast inmiddels is Elma Draaier. die heeft meegewerkt aan de tijdschrift. Hartelijk welkom Elma. Dankjewel. En ethicus Theo Boer. We gaan naar het nieuws van half drie. Gelezen door Onho de Wit. Radio 1. Het NOS-journaal. Zwitserland bevriest per directe te goede van de voormalige Tunesische president Ben Ali. Ook de Ivoriaanse president Bakbo, die onlangs zijn verlies bij de presidentsverkiezingen weigert op te stappen... kan niet meer bij zijn Zwitserse geld. Hoeveel geld ze op de banken in Zwitserland hebben staan is niet duidelijk. Staatssecretaris Bleker wil de varkenssector helpen. Die had al te kampen met lage prijzen voor varkensvlees... en daar is de ingezakte vraag door het Duitse dioxineschandaal nog eens bijgekomen...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 anw Verkeersinformatie: Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... bij Knaup en 2 kilometer. Op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo... tussen Badmen en de afrit Markelo 4. Dat komt door werkzaamheden. A28 van Utrecht naar Amersfoort bij Leusden, 2 kilometer. Tussen Roosendaal en Breda rijden geen treinen. Dat komt door een aanrijding. De vertraging is daar meer dan een uur. Radio 1, dit is de dag. Fijn dat u luistert naar Dit is de Dag met hier aan tafel... orthopedagoog Ad Pelen, psychotherapeut Thijs Bezems... priester Antoine Boudaar, schrijfster en journalist Elma Draaier... en ethicus Theo Boer. En meediscussiëren dat kan via Twitter. Gebruik dan in uw tweet de hashtag DIDD. En heeft u een vraag of een opmerking, dan kunt u die het beste achterlaten... op de website ditstedag.nu. Morgen verschijnt de enige echte katholieke klossie. Antoine heet hij, Antoine. Uh, en hoofdredacteur was Antoine Boudaar. Uh, maar hij glimt helemaal niet. Nee, maar dat hoeft ook niet, hè? De, de inhoud. In je wordt toch te glimmen? Nou, dat, dat kan zijn, maar dit is wat bescheidener en vast meer bij de inhoud denk ik. Want de inhoud glimt ook niet. De inhoud glimt natuurlijk wel. Oh, daarom is de uitpassing helemaal niet Echte schoonheid is altijd innerlijke schoonheid, zoals je weet. Dus het glimmen zit van binnen en waardoor waardoor de buitenkant dof kon blijven. Maar ook heel zwart. Ja, maar zwart is natuurlijk een prachtige kleur. Dat, dat, dat, dat verbergt je bij enige mate, begrijpt u? Vandaar dat de priester ook altijd in het zwart is gekleed. Oh, oh, okay. Want die hebben veel te verbergen. Nou, dat blijkt de afgelopen <laughs> ja, ja, maanden. U staat op de voorkant. U kijkt, uh, hoe kijkt u? Hoe zou u het zelf omschrijven? Nou, in ieder geval uh, heb ik gevraagd om niet te hoeven kijken als een soort ster. En dat is ook wel gelukt. Dus Wim van der Huls, die de foto's heeft gemaakt, heeft deze foto gekozen. En ik was het daarmee eens. Theo, hoe kijkt hij? Uh, nou, zoals je altijd kijkt, uh, uh, uh, ingetogen, uh, verstandig. Ja, het is, het is geen Linda. <lacht> <laughs> het is ook geen Ari, <lacht> het is weer wat anders. Ja. ja. Wat, uh, wat is de gedachte erachter? Nou, een jaar geleden ben ik dus gevraagd of ik, of ik de hoofdredacteur wilde spelen. En omdat de uitgeverij het Boekencentrum dus eerst een klosje had uitgebracht over uh, Calvin, vervolgens over Arminius. En nu zouden ze iets willen doen naar de Katholieke Kerk. En toen heb ik gezegd, nou laten we dan Moederkerk noemen, hè, om een beetje de Protestanten te pesten, uiteraard. Hoezo? Dat is gewoon een feit, toch? Het is een feit. Maar jullie hebben waren... meer reden dan wij? Maar nee, dat hoort me niet zo graag. Afhaal. Moederkerk. Nee, dat was een affront, hoor. Toen ik het las, vond ik het uh, inderdaad een Kwetsend, soort... Ja, ja, ja wel bijna. Ja, zie ja. je? Ja, zie je. Voilà. U heeft alweer al beet, meneer Botten. Ja, ja, <gacht> gaat zo eerlijk. snel. Ja, Moederkerk. En toen zei nee, Het moest toch een, het moest mijn naam dragen. Zeg, zei ik: Nou ja, Calvijn is ook een achternaam, dus laten we het dan noemen Bauduier. Nou, dat, toen hebben ze onderzoek gedaan, toen moest het toch Antoine worden gevaar. onderzoek gedaan? Ja, ja, hoe dat zit weet ik niet. Maar is de hond ingeschakeld, wat valt beter in de markt? Boudar of Antoine? Ik denk dat mijn onderzoek... Ja, men heeft mij verteld dat mijn onderzoek gedaan. Hoe dat zit, dat weet ik niet. Maar aangezien ik dat toch een beetje vervelend vond... dacht ik, weet je wat, dan mijn patroonheilige is op 17 januari jarig. Antonius de woestijnvader, dan wel Antonius van het Varken. He, u weet dat in Mattheüs Matthäus Evangelie staat... dat dus de demonen verdwijnen, de varkens en dan naar beneden storten. Um, dan wel um, Antonius de Kluizenaar. En die heeft een aantal lessen kunnen geven aan ons in deze tijd. Soberheid, eenvoud enzovoort. En daarom is het de kloosje heet Antoine. Maar is natuurlijk eigenlijk... Um, de naamdrager is mijn patroon. Namelijk Antoine Labbé, oftewel Antonius Abt. Ja. Weet je weer de uh, te brengen. <laughs> Elma, nou, ja, dat suggereert dat de, dat de werkelijkheid veel eenvoudiger en platter is. Nee, helemaal niet. Maar dat vind ik altijd zo aardig van Antonie, dat hij de, de dingen zo mooi kan zeggen. Hmm. Ja. ja, want ik denk dat het veel platter was. En dat de uitgever dacht, weet je wat, die Baudard is wel een leuke man. Laten we daar eens een klossie van maken. Nee, ik denk toch werkelijk dat het niet in de rij past... van de Linda's en van de Joepen enzovoort. Maar het past echt in de, in de, in de trits van de, de vrijzinnigen. Dus dan zeggen Arminius. In de eh, orthodoxe, de, de scherpen. Huh? U kijkt nu Theo Boer ja. even doordringend ja, ja, ja. aan. Dat is, dat is een hele vriendelijke dus. man hoor. Ja, dat, dat geloof ik, maar, maar toch voor de zekerheid. En nou, en nou dus een keer de, de, de, de moederkerk. Heeft u ook geprotesteerd? Want ik kan me voorstellen dat u dacht... Ja, om nou op één lijn gesteld te worden met Arminius en Calvijn, dat gaat misschien toch wat ver. Dat is natuurlijk helemaal niet aan de orde. Vandaar dat het ook Antonius de woestijnvader is oh, geworden. Oh, niet Ja, nee, nee, ik nee begrijp nee, het. Nee, nee. ja, ja. maar hoe ben jij erbij betrokken geraakt? Ik werd gevraagd of ik uh, Antoine Bordaar wilde interviewen. Uh, en in het bijzondere wilde ik interviewen in Rome. Nou, dat en... hoef je aan jou altijd maar één keer te vragen. <laughs> ja, dat, ik zei natuurlijk onmiddellijk ja. Het maakt niet uit wie het is. <laughs> ik, nee, ik vond het ook heel erg leuk om uh, Antoine uh, te interviewen. Dus uh, toen ben ik uh, naar Rome afgereisd en heb daar uh, een dag lang uh, door, uh, door de stad gesjouwd met Antoine. En waarom vond jij het heel leuk om hem te interviewen? Wij kennen elkaar al een beetje. Mm -hmm. En um, uh, dat, dat maakt het moeilijker. Want uh, als je flink veel afstand hebt, dat weet je wel, van iemand die je moet interviewen, is eigenlijk makkelijker. Maar je kent elkaar in de zin van dat jullie bevriend zijn? Of jullie kennen elkaar uit de grachtengordel? Nou, dat is wel weer ontzettend onaardig. Studios, gewoon. Ja, uit de, studios, uit de, studios, de, studios, uit de ja. ja, Zo gaan die dingen. En van het ochtendblad trouw? Ach. Dat ook, ja. ja. Dus dat is, zo werkt het toch helemaal. Nou goed, en dus, uh, nou, dat maakt het allemaal extra. Uh, uh, dat is, die afstand was er niet, maar ik vond het toch wel weer zo'n verleiding om het te doen. En zo'n wandeling is natuurlijk heel erg leuk. Gewoon langs de orde waar Antoine eigenlijk elke dag komt of heel vaak komt. Ja, en zag dat er anders uit dan je vermoed had? Um, nou, ik vond het wel heel leuk om in het pistehuis te zijn waar uh, Antoine woont. Want dat is echt zo'n zo zo mannenhuis. Zou ik ja, want me jij mag ook niet mee eten daar. Ik mag ook niet mee eten, want ik ben A. een vrouw en ook nog eens niet-katholiek gedoopt. Dus uh, nou, dat uh, gaat dan niet door. Dat mag dan niet. Het mag alleen maar als je. Uh, heel eventueel als je katholiek gedoopt en als vrouw mag je nog daar aanschuiven, maar niet zomaar. Is dat echt wel nou, een oké, zo, uh, Dat aan tafel, uh, uh, gewoonlijk, dus worden er geen mensen, andere mensen uitgenodigd dan inderdaad, uh, dus priesters. Dat zijn er twintig mensen wonen dat, geloof ik? Dus zo ongeveer, ja. Hm. ja. Maar uh, een vrouw krijgt altijd wel te eten. Maar zijn... <lacht> <lacht> ze nou, gasten... Ik niet, hoor. Er, <lacht> niet. Zijn, ja, maar er zijn ook gastenkamers. Dus, dus ik had ook kunnen zeggen, ik wil met, met deze mevrouw gaan apart eten. Als ik dat ge... Maar ik, ben, ik ging er veel, veel liever naar buiten om buiten te eten. Maar dat hadden we natuurlijk ook gekund. Het mm. huis is namelijk wel gastvrij. En ik moet zeggen, het is inderdaad zo dat alleen voor katholieke ambassadeurs... werd uitzondering gemaakt, hè? dus uh, vrouwen in dit geval, om aan tafel te komen. Maar de huidige rector is weer een stuk liberaler dan de vorige. Dus dat verschuift ook van bewind tot bewind. Theo Boer? Ja, dat is nog wel een beetje een aandoenlijke foto, vind ik, van u. Namelijk dat u daar, ik weet niet of het uw slaapkamer of uw cel is... maar daar zit u op uw bed. En het is eigenlijk, op van elke gadget en iets... zit u daar heel spartaans te leven. Is dat inderdaad het Romeinse leven van Antoine Baudin? Nou, dat kan Elma misschien wel nou, antwoorden. Ik zou het geen cel noemen, want het heeft een uitzicht. Dat zie je niet op de foto. Maar dat, dat die kamer heeft een uitzicht. Het is wel fenomenaal. Ja, nee. Op twee kerken. Het is Echt beeldschoon. En het is een vrij ruime kamer. Maar, maar ik, ik geef helemaal toe dat, dat dat bed is van een Spartaansheid. Dat geloof je niet? Dat je moet daar nee. gewoon elke nacht in slapen. Kan er kan toch gewoon een goed matras op liggen? Er zijn van die harde stoelen waar je naar na halve. Op, waarom op gaat ze gaat zitten? Waar uh... ga je tenminste ook weer weg, namelijk, Elma? Dat is nee, In mijn voordeel. Amsterdamse ja. huis heb ik dat ook. Ik, bedoel, ik heb in Amsterdam een bed. Dat is gemaakt door de, de monnik Hans van der Laan. Die ook trouwens in de klossie voorkomt. Dus ik ben het eigenlijk gewend. En ik hou ook van soberheid. In dat opzicht zou ik heel goed protestant kunnen zijn. Ja. <laughs> u was niet, uh, Elma was niet de eerste die bij u langskwam uh, in Rome. Dat is ooit uh, eerder gebeurd. Laten we daar even naar luisteren. Gelovigen zouden meer spaarrente moeten krijgen. Zo is het toch? Nee, ongelovigen moeten meer spaarrente krijgen. Want wij vertrouwen ook op de eeuwigheid. Ik zat eens aan de postbank postbankvoorleving en lach. En bovendien, Jan, katholieken kunnen toen doen met de minste spaarrente. Ik denk niet dat katholiek Nederland blij is met uw voorstel. Heerwaardig. Ik heb toch de indruk dat we in de postbank reclame rijden, Jan. In Rome? Ik kan me niet voorstellen. Ja, dat was alweer even geleden. Dus zat u samen met uh, Jan Mulder op de scooter in uh, Rome. 100 kilometer rond het Colosseum voor het anderhalve minuut uitzending. <laughs> ja, dat is uw vak. <laughs> Wat was leuker met Elma of met Jan? Oh, het, was onders, het, was onderscheiden. het was onderscheiden. Kijk, Jan is een, een, een belhamel. En die, het was wel vrij gevaarlijk ook. Omdat hij dus een beetje balorig werd van die 100 kilometer. En dus steeds... Ik werd op een duo-zadel. Er mocht geen helm op, anders waren we niet herkenbaar. Dus hij ging steeds verder naar zitten En stak zijn benen zo uit. Waardoor ik dacht, ja, overleven we dit? Dat gevaar dat heb ik met Elma ik... dus niet, niet gelopen. Nee. Uh, het, het, was, het was met Elma anders. Uh, laten we zeggen... Uh, meer vriendelijk. De ander was meer kameraadschappelijk. Camera, ja. Theo, jij hebt uh, voor de uitzending even kunnen kijken in de Antoine. Wat vind je ervan? Ja, ik vind het eigenlijk wel een heel erg Spartaanse glossie eigenlijk. Het is, uh, wat dat betreft had ik iets meer verwacht van wat, wat, wat eet nou Antoine Baudard en uh, welk ondergoed trekt hij aan en zo. Dat soort <lacht> dingen. Maar in plaats daarvan lees ik over zuster Anima. Er trilt iets bij zuster Anima onder het haalt bijt. Dat is een heel mooie eerste zin van... van maar, maar hele mooie artikelen over Herman Finkers, Maar u zelf komt eigenlijk redelijk weinig aan bod, vind ik. Dat was ook niet mijn bedoeling. Maar ik ben gewoon uitvoerig aan bod geko gekomen in het artikel van Elma. Uh, ik heb zelf heb ik een aantal teksten geschreven. Ik heb een, een, ik heb een gebed geschreven. Ja, het allermooiste, dat is een fotoserie van, uh, van Toscane waar daar meditatieve Vind je teksten. dat echt het allermooiste, Theo? Dat vind ik Er nou ja, een, een heel inhoudelijk artikel in en dan kies jij een paar plaatjes ja, van Toscane. Ja, maar dat nou, het is, zijn zomaar plaatjes. Het zijn het mooie, mooie foto's. Het zijn mooie foto's. ook, meneer Baudard daarbij ook zegt dat hij daar... weer de werkelijkheid van God eigenlijk ziet. Hè? In, die, ja. in die werkelijkheid. Fantastisch ja. mooi. Ja. Maar als Thijs dat niet ziet, is dat zijn... Ja, dat is best mooi. Maar er zijn nog veel meer moois in. Ja. Bijvoorbeeld een ja. interview met Jan Siebelink. Die, ja, Jan Siebelink die is protestant bewonderlijk, is. ik bewonder ik zeer. Uh, dat komt vooral door, het, door zijn boek uh, Knie op een bed violen. Uh, juist ook door het, het godsbegrip of de binnenkant van het geloof... waarin ik me zeer thuis voel, zoals hij dat beschreven heeft. Daarboven ben ik net met hem in Israël geweest... met een paar andere schrijvers. En we hebben dus een week lang met elkaar opgetrokken. En toen bleek dus inderdaad wat wij heel lang al weten van elkaar. Bijvoorbeeld dat, dat hij in dat interview noemt... Een, een iemand die hij bewondert, een, een hoofdfiguur des van een boek van Joris Carabisman's. Mans, uh, Araboer, Tegen de Keer. Dat is ook, ook lang van mij een lijfboek geweest. Hè? Op maat, als het ware, naar de binnenkant van het geloof. Ja. Dus ik voel me met Jan sibeling zeer verwant. Als ik nou die glossy helemaal heb gelezen. En u zegt van het gaat erom dat wij dan een ander beeld krijgen van de Moederkerk. Welk beeld zou u graag willen dat ik dan meeneem? Dat niemand voor zijn verdriet katholiek is of blijft. <laughs> dat er wel veel ellende is met die schandalen. Kijk, je moet bedenken. Toen men toen mij vroeg of ik dat wilde, of ik de hoofdredacteur wilde spelen. Uh, want ik ben natuurlijk alleen maar de, hè, een beetje zo de theatermaker. Maar u heeft wel alles verzonnen en alles wat u bedacht, las ik, is ook werkelijk uitgevoerd. Dus u heeft er toch ik wel Ik heb heel talent veel gekregen, maar niet alles heb ik bedacht. Er zijn ook andere dingen aangedragen. Ik heb bijvoorbeeld niet bedacht dat er een katholiek recept in moest. Ja. Want goed eten is gewoon katholiek eten, zoals je weet, He, smulpaap, dat woord zegt het al. Dat heb ik van mijn apor af. Ja, wat wat, wat voor spinazie. beeld moet ik hebben van de katholieke kerk als ik het heb? Nou, dat, dat, kijk, de, de, de katholieke kerk heeft ook een. Amusementaire waarde. Het heeft, het heeft ook de liturgie. Daar, daar worden alle zintuigen bediend. mits die liturgie uiteraard goed is. en met God in het middelpunt van de liturgie staat. He, dat spreken ook voor de. Protestanten kennen het natuurlijk ook, he, het gesproken woord. de Bijbel enzovoort. Maar ook wij hebben de kaarsen de, en, de, en de wierook. en, en, de, en de liturgische gewaden enzovoort. Dus het is ja. ook een feest om. Hmm. Uh, je uh, onderbreekt de week werkelijk als je op zondagochtend ter kerken gaat. Dat vind ik ook, maar ik ben dan protestant. Wilt u dan ook graag dat wij allen katholiek worden? Ik weet dat collega Thijs dat wel Overweg, Toch, Thijs? Uh, nou, de, de, de, het is geen bezwaar om katholiek te worden. Kijk, het is heel vaak zo... Wij zijn voor een heel groot gedeelte... Uh, hebben wij weer meer, meer met elkaar te maken... dan dat we niet met elkaar te maken hebben. Maar er zijn bepaalde dingen die nog, die nog niet helemaal overeenkomen. En het mooie vind ik altijd van de meer orthodoxe protestanten... niet zozeer van de liberale katholieken en liberale protestanten... Maar van de orthodoxe protestanten... dat die gewoon zeggen... kijk, we hebben heel veel gemeen... bepaalde dingen hebben we nog niet gemeen. En wij wachten af... Actief, uiteraard, en we wenden ons tot de Heilige Geest totdat het ooit zover komt. En als iemand dan per se naar de Eucharistie wil deelnemen, zeg ik tenslotte: je kunt ook gewoon katholiek worden. Ja, dan kan dat kan. Laatste vraag: 7 euro, waar gaat de opbrengst heen? Uh, de, de, voorlopig zijn we nog niet uit de kosten, voor zover ik weet. Dus we moeten eerst afwachten of het zover komt. En mocht het, mochten er een x-aantal exemplaren worden... en dan gaat wat mijn, mijn aandeel betreft... want dat is nog allemaal met gesloten beurzen... het is dus allemaal nog alleen maar gratis geweest... dan gaat het naar een goed doel. U luistert naar Dit is de dag. Het Thijs van den Brink en Elsbet Grutteke. hundred 100-yard dash van Rafael Sadik. Mag een Nederlandse topambtenaar Amerikaanse diplomaten adviseren... iemand uit de weg te ruimen? Ja, het is wel heel gezellig hier, maar we gaan nog even verder. <laughs> ja. Via Wikileaks lekte uit dat Webke Kingma... van het ministerie van Buitenlandse Zaken dat heeft gedaan. Kingma stelde volgens de klokkenluiderswebsite... voor de Oegandese rebellenleider Joseph Kony uit de weg te ruimen. Ethische vragen roept dat op, Theo Boer. Maar eerst maar eens even, wat heeft Joseph Kony op zijn geweten? Nou, Joseph Kony is, uh, is uh, de leider van het verzetsleger van de Heer. En dat is Noord-Oeganda, is dat een, een leger, ontstaan in 1987. Uh, en deze man die, uh, die wil eigenlijk op basis, voor, voor, ik denk voor christelijke begrippen, toch wel tamelijk uniek. Want het is een echte terrorist eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Wel op basis van het Oude Testament. Want met het pacifisme van Jezus kan hij natuurlijk helemaal niks aanvangen. Wil hij eens even korte metten maken met, met, met, de, met de heideren? Um, en dat uh, doet hij meedogenloos ook met gebruik van alle middelen die, da die hij daarvoor kan vinden, in inclusief uh, verkrachting en moord ja. en alles. Nou, dus het is wel duidelijk dat het om een verschrikkelijk iemand gaat die vreselijke daden op zijn geweten heeft. Dan is natuurlijk vervolgens de vraag... mag je dan zeggen uh, dat het een goed idee zou zijn... om deze man ook uit te schakelen? En daarmee bedoelen we dan gewoon dood te schieten. Ja, dat is, nou, dat is nou precies de vraag. Wat heeft die Webke King nou eigenlijk gezegd? Want ik lees eventjes dat hij heeft... Uh, ik lees even letterlijk voor wat in uh, WikiLeaks stond. King maar suggereerde dat de Verenigde Staten het beste... een prijs op het hoofd kunnen zetten van Joseph Kony. Uh, hè, en dat ze plaatselijke figuur in Congo zouden aanmoedigen... zich over hem te ontfermen. Uh, dus niet helemaal duidelijk vooral dat laatste klinkt natuurlijk wel heel erg uh, akelig. Hè, dat mensen zich over jou ontfermen. Maar het is dus uh, het is zo dat uh, hij niet heeft opgeroepen om iemand te vermoorden. Het kan nog zijn dat je zegt van uh, hè, een prijs hem op iemands hoofd zetten. Neem hem gevangen. En je krijgt een, een fikse prijs daarvoor. Oké, okay. dus... okay, maar laten we nou even wel van uitgaan dat hij dat wel bedoelde. Uh, ja. en, en, en die kwestie eens bekijken. Stel, Vind je dat, dat, dat je mag oproepen om iemand om te brengen? Iemand die heel veel uh, leed op zijn geweten heeft. En dat ook waarschijnlijk nog erger gaat uit, daar nog in verder zal gaan. Is dat, is dat gerechtvaardigd? Uh, in principe denk ik wel, moet ik er wel bij zeggen, dat op het moment dat meneer Kinkma dit gezegd zou hebben, waren er wel nog steeds besprekingen gaande tussen het verzetsleger van de heer en andere fracties over een, een vredesbespreking. Dus dat vind ik een beetje het uh, tricky uh, element in het hele verhaal. Maar in principe denk ik, kijk, uh, het uitschakelen van een massamoordenaar, daar zou ik persoonlijk voor tekenen. Hè? Als ik het als ik dat echt zou kunnen, als de enige oplossing was om iemand buiten, buiten werking te stellen door, door iemand te schieten dan zeg ik, ja met Luther zou ik zeggen sorry dan voor meneer Baudin, misschien vindt hij het trouwens wel mooi zondig dapper, en daar nou zijn Luther niet alleen zijn, Augustine ook al zondig zondig dapper zondig dapper, ik bedoel doe dan maar iets maar bent u het er mee je... eens meneer Baudin, met wat het heel nu zegt dat laatste, ja, doe iets wat je verschrikkelijk vindt. omdat je denkt: van dit is het mindere van de twee kwaden. Ja, dat begrijp ik wel. Ik, ik, ik zou er toch niet onmiddellijk voor kiezen, nee. Nee, hij nee, ook niet onmiddellijk. onmiddellijk. Nee, maar de uh, zie Theo doen. ook nog niet zo machine zijn machine opnemen. Zijn er alternatieven maar... uitgeput? Heb je geprobeerd hem met sancties? Of met, heb je hem geprobeerd uit zijn hol uit te roken? Als dat allemaal niet gelukt is, denkt hij dat dat een goede reden is om duizenden mensen. en ook vrouwen tegen verkrachting bijvoorbeeld te, te beschermen. door die man te pakken? Dus dat lijkt me niet zo'n probleem. En Zij, gek zijn, is, er, zijn er analogieën in de geschiedenis te vinden? Nou, een van de meest ontroerende voorbeelden is natuurlijk... Kijk, er is een theoloog geweest in de jaren 30 en 40, Dietrich Bonhoeffer. Uh, zeer bekend, omdat hij erg tegen Hitler uh, was. Niet vocht, maar was. Uh, en, en die was een passivist. Maar op het beslissende moment heeft hij de, de aanslag op, op Hitler... Uh, in juli 1944 heeft hij ondersteund. Toen ja. zeiden dus zijn vrienden tegen hem... Wat Dietrich, wat is er nou met jou aan de hand? Je was toch passivist en nu ben je opeens voor deze aanslag? En toen zeiden hij, ja, maar in dit geval moet ik mijn principes even over... Wordt Meneer Boudaar, eens? Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Oké, okay, dat vind ik helemaal met Bonhoeffer eens. Okay. Nog iets anders uit Wikileaks. Ja. Het houdt niet op, de stroom aan informatie. Een uh, andere ambtenaar van Buitenlandse Zaken die kwam ook onder vuur te liggen. Peter, Pieter de Gooyer. Hij zou de Amerikaanse ambassadeur in Nederland geadviseerd hebben... om PvdA-leider Wouter Bos onder druk te zetten in de kwestie Afghanistan. Laten we eerst even luisteren naar een boze Frans Timmermans daarover. Ja, ik vind dat uh, heel ernstig. Je moet conflicten binnen een kabinet over zoiets in de treivenzaal oplossen of in de Kamer oplossen, maar niet met behulp van het buitenland. Je gelijk haal je in de Nederlandse context, niet met behulp van anderen. Want ja, als dat spel eenmaal op de wagen is... dan gaat er voortdurend bij allerlei conflicten eh, allerlei andere landen bijgehaald worden. Dat is niet in het eh, Nederlands belang. En daarom is mijn belangrijkste doel met het debat... is dat we vastleggen dat dit niet meer kan gebeuren. Ja, dus je mag niet meer een buitenlandse mogelijkheid inschakelen als minister... om een andere minister in Nederland onder druk te zeggen, zegt uh, Timmermans hier. Hoe kijk jij tegen deze kwestie aan? Ja? ja, nou daar heeft Timmermans natuurlijk gelijk in. Het punt is dus eventjes, heeft Timmermans helemaal gelijk als hij het zo interpreteert. Hij, hij ge gebruikte daarbij ook de term uh, politieke maten Dat is natuurlijk een hele extreme uh, term. En dat kan niet anders betekenen dan dat hij dus tegen Maxime Verhagen zegt... dat hij via, hè, via die de gooien eigenlijk uh, minister Bos dwars heeft gezeten... Wel nu als dat Klopt, is dat inderdaad not done. Dat, is, dat lijkt mij volstrekt helder. Dan heb je in, in feite geen coalitie meer. Dan ben je, uh, dat is onoorbaar. Dus daar, daar is denk ik geen twijfel over. De twijfel is eventjes of, of dit aangezegd is. Uh, en dit wordt in ieder geval de Roosentaal uh, ontkend, wordt glashart ontkend. En de vraag is natuurlijk ook nog wel of dat dan misschien niet gewoon de gooier zelf is die dat in een halfdronken bui uh, eruit heeft gegooid. Meneer Boudui kijkt verstoord. Ja, ik, ik vind het suggereren van een halfdronken bui dat gaat Ach, een wat ja, Nee, halfdronken, maar je hoort wel eens dat er allerlei, dat is natuurlijk, ik suggereer ook niet dat hij drinkt of zo, maar er zijn natuurlijk allerlei vormen van contacten mogelijk en dit is sowieso een informeel contact geweest. Ja. Nog even over Wikileaks, hè, want dat maakt natuurlijk wel dat wij nu deze kwesties permanent aan het bespreken zijn. Ben je er eigenlijk blij mee? Um, Wikileaks, nou ja, dat is het probleem dat, dat ik daarmee heb... dat het aan de ene kant hele goede dingen doet... en aan de andere kant ook een heel veel, wat je in het Engels zegt... collateral damage veroorzaakt. Dus, dus, dus schade aan derden, de, wat, wat niet echt aan de orde is. Ik bedoel, uh, dit zijn allebei wel vrij belangrijke dingen. Dus ik denk zeker dat het geval van de gooier... als binnen het kabinet zo'n oneenigheid was... dat men elkaar via de Amerikanen heeft bevochten... is dat waard om te weten. Maar we moeten ook allemaal weten dat er natuurlijk een vorm is van diplomatie die absoluut geen transparantie verdraagt. Omdat anders diplomatie verdwenen is. Maar dan ben je een beetje bijgedraaid. Want een aantal weken geleden zat je hier over Wikileaks... en toen was je kritischer dan je nu klinkt. Nou, ik, ik denk dat het dus twee kanten heeft. Kijk, we zien... En toen en, zag je vooral de negatieve kanten. Ja, toen zag je de negatieve kanten, Omdat toen op dat ogenblik werden er hoe, waren het 500.000, 200.000... Uh, uh, uh, uh, uh, Kabels. Documenten, ja. en precies, de wereld in geslingerd. En dat is eigenlijk, als ik dat heel extreem zeg... ook bijna een vorm van terrorisme. Namelijk, een terrorist gooit een bom... en hij ziet wel wie die raakt. Of hij ziet eigenlijk niet wie die raakt. En dat vind ik het grote probleem bij Wikileaks. Dat hier een aantal, aantal gegevenheden... de wereld in worden geslingerd zonder dat het wordt bekend keken of daar niet mensen ook tot schade komen. En dus bij deze, maar bij deze twee kan. zeg jij uh, ja, dat is goed, het goed dat we dat, we dat weten. Terecht. Ja, zeker. En ze voor de journalisten smullen en voor ethici ook. Alleen ik vind dat ze daar <laughs> veel tevreden mee zouden moeten omgaan. Goed. We gaan naar onze dichter bij de dag. Dat is vandaag Vrouwtje van de Ploeg. Vrouwtje, goedemiddag. Goedemiddag. We zijn benieuwd. Nou, mooi. Nest. Een jongen van 18 bekijkt de wereld vast. Kale wit getrokken muren. Hij verwerkt de dingen langzaam maar ziet met zekerheid de mensen angstig in cirkels om hem heen draaien. Hij weet niets over geldgebrek, medicijnen, risicomeinden, de dilemma's... menswaardigheid, spoeddebatten en alle gesprekken die nu over hem gaan. Want zijn vastzitten is groter dan zijn kamer. Ondertussen kijkt vanaf een donker blad een man ons ingetogen aan. Het glimmen zit van binnen. Zoals ook zijn geloof en liefde voor harde bedden en een kamer met uitzicht. Liefde voor harde bedden, meneer Bauda, klopt dat? <lacht> nou, de room with a view is, is mooier <lacht> nee. Dankjewel, Dank je vrouwtje. We zetten jouw gedicht op onze website, Dit is de dag, punt ja, Binnenvaart Schippers, die zijn eigen baas en daar genieten ze van. Voor ons maakt het het mooi dat het... Uh onverwachts is, uh, avontuurlijk, elke, elke keer wat anders. Straks na drie uur hoort u hoe die vrijheid... het verdienen van een goede boterham lelijk in de weg staat. We nemen afscheid van onze gasten hier aan tafel. orthopedagoog Ad Peelen, psychotherapeut Thijs Bezems. Zijn boek kwart over twee, maar ik wil niet. Informatie daarover zetten wij op de website. www.dit is het dag.nu Hartelijk dank ook aan Antoine Baudaar en Veel plezier deze week met het vertellen over uw glossie. Ethicus Theo Boer, ook hartelijk dank. En Elma Draaier, jij blijft nog even zitten voor zometeen. Omdat jij nog een appeltje gaat schillen. We gaan naar het nieuws van drie uur. En daarna zijn we bij u terug. Tot zo.